dit jaar, omdat onze dagen precies hetzelfde vallen als in het jaar dat Yeshua stierf. Dus zoals wij nu op de woensdagavond de zedermaal dit hadden, was het precies het einde van de voorbereidingsdag. Hij stierf om drie uur. Hij was dus het lam wat geslacht is. Hetzelfde lam wat wij dus in herinnering hebben gegeten gisteravond. Alleen we hadden dus geen lam wat nog aan het been zat. We hadden alleen maar het bordje als herinnering. Want er worden dus geen lammeren meer geslacht in de tempel. Er is er ook geen heilig vlees meer. Daarom kun je rustig Zeden maaltijd vieren. Ook wil zeggen, andere mensen, christenen mogen er niet aan deelnemen, want ze zijn niet besneden. Maar goed, is een ander onderwerp. Ik heb weer een paar dingen voor u achter elkaar gezet om juist in deze dagen elke keer dezelfde plaatjes te tonen. Zodat je door het zien van de plaatjes uiteindelijk die indruk gaat krijgen. Want als je vandaag vraagt, hoe zit het ook weer in elkaar? Dan moet je gelijk weer gaan zucht drinken. Oh ja, hoe was het ook weer? En wat gebeurde er op dat moment? Nou, dit is het hele plaatje. Je kunt hem zo van het internet afhalen als je dat wil. Je kan hem uitprinten in kleur. Elk jaar wordt hij weer een beetje mooier. komt er weer een kleurtje bij. Hier hebben we dus alle dagen achter elkaar staan. Deze week, 8 april, op woensdag. We zijn dus op dinsdagavond al bij elkaar gekomen. Om net als Yeshua de maaltijd des Heren te nemen. Dat was op een avond. Dus dat is een avondmaal. Die maaltijd van de Heer. En we hebben ook laten zien hoe het is om elkaar de voeten te wassen. Hoe een vreemde gevoel wat dat ook in je emotie geeft. Ja, dat is toch wel raar om op je knieën te gaan zitten. Een beetje water giet op de voeten van je broer of van je zus. Maar het is toch iets waarvan Yeshua had gezegd... Je moet het wel gaan begrijpen. Hij zegt, na nou, deze ga je het verstaan. En voor de ene is het moeilijker als voor de andere. Anderen die hebben al het geluk, die doen al jarenlang de voeten wassen van elkaar. En anderen deden het voor het eerst. Maar het is een gekke ervaring... Maar het leert je wel, wat is het eigenlijk om dienstbaar te gaan worden bij de mens. Dus dat was op dinsdagavond. Waarom heeft Yeshua op dinsdagavond zijn zedermaal gedaan en de instelling van het avondmaal? Omdat hij zelf op de zederavond het slachtoffer lam zou zijn. Want bij de uittocht van Egypte moesten ze een lam nemen. Dat moesten ze vier dagen in huis houden, Dat moest bij de kinderen zijn. En dan werd het na vier dagen geslacht. Dat was natuurlijk heftig. En dan moesten ze ook nog eens een keer staande eten aan de tafel. En dan zouden ze na het eten vertrekken. Want in die nacht gingen ze weg. Dus deze avond, die hebben we gisteravond gehad, aan het einde van de dag. Om zes uur, ja, lig je in het graf. En wij zaten met elkaar te eten. We zijn de nacht doorgegaan. En we zitten dus nu in de eerste dag. Gisteren was het volle maan. Het was schitterend om te zien. Maar hier is het volk dus, na de maaltijd vertrokken, de woestijn in, onderweg naar Sinaï. Onderweg naar... Wat is volgende feest? Wekenfeest? Javot? Pinksteren? Want op Pinksteren kregen zij Torah. Iedereen weet dat de Heilige Geest komt op Pinksteren. Maar het tegenbeeld daarvan is het ontvangen van het verbond van de Eeuwige God. En niet alleen maar het verbond, maar ook de hele tempeldienst... met daarin alles onder bloed te brengen, onder het bloed van het land. Want alleen door verzoening is het door bloed. Ja? Al die plaatjes die krijgen hier achter elkaar te staan. We zitten dus vandaag op de 15e Nissan. We gaan hem ietsje uitvergroten. Vandaag 15. Vijf... Het is vandaag Feest -Sabbat. Het is de eerste Feest van dit jaar. Van het ongezuurde rodefeest. Volle maan, de uittocht. Vind je het niet heerlijk om dat te zien? Iemand het alleen onthouden? Gewoon onthouden waar het over gaat. Dit heeft het christendom overboord gegooid. En al heel snel, binnen de kortste keer had het pausdom al de Messiaanse joden de kerk uitgeschopt met een hele Torah erbij. En ze hebben een nieuwe priesterheerschappij ingevoerd. Dus je kan rustig zeggen vanaf 368 of 365 was de zondag ingevoerd. Als je dan ziet wat er allemaal daarna nog komt, de meria en heel die rattenplan van Rome. Gelukkig komen we eruit met de hervormers, maar de hervormers hadden nog niet moed genoeg om de andere dingen ook aan te pakken. Daar zitten we nou voor in 2009. Om zachtjes een ommekeer in ons eigen leven te maken. We gaan gewoon zeggen, jongens, we gaan terug naar de wortel. Zijn we wettisch geworden? Echt niet waar. Het is een zegen om de feesten van de Heer te kennen. Ze geven een prettiger gevoel dan bij kerstfeest. Alleen het vervelende is... Ja, het vervelende is, wij hebben wel paasfeest geleerd in onze kerken. Wie van u kent paasfeest? Wat is de eerste gedachte die je bij je krijgt? Wat is Pasen? Opstanding, zondag. Maar Paas is Pesach. Pesach is de dood van Yeshua. En dan gaan ze dus op Pasen de opstanding vieren. En dan hebben we het de donderdag de witte donderdag genoemd. En vrijdag de goede vrijdag. Nou zaterdag heb je helemaal niks mee. Want dat is gewoon zaterdag. Ja ze weten wat het Sabbat is. Maar dat heeft Rome heeft dat omgedraaid naar de zondag. Dus daar vieren we zondag. En nu nog steeds de christenen. Want ze volgen Rome in plaats van Torah. Nou, ze hebben dus een heleboel dingen bij elkaar. Het was dus woensdagavond, dat we met elkaar de zedemaaltijd maaltijd aten. He, zo tegen een uur of zes. En het is nou negen uur, hier zitten we nu met elkaar. Maar het volk van Israël, in de uittocht was toen al op weg naar Sekot. Ze moesten verzamelen in Ramses, en dan gaan ze door naar Sekot. En dan gaan ze op weg naar de zee, waar ze doorheen moeten trekken. En zo gaan ze op weg naar Sinei, om daar met elkaar het wekenfeest te vieren. Daar hebben ze precies zeven weken over gedaan, zegt de traditie. Heeft u het goed onthouden? Je kunt hem downloaden van het internet. We gaan een klein stukje lezen over Exodus... want daarvoor zijn we bij elkaar. We hebben niet als de Messiaanse Joden een bima in ons midden... maar we hebben altijd een bimer. Daar kunnen we allemaal meelezen wat er in de Torah staat. Leuk, hè? Te middernacht sloeg Yahweh iedere geborene... eerstgeborene in het land Egypte. Van de eerstgeborene van Farao, die op de troon zou zitten... ...tot de eerstgeborenen van de gevangenen... ...die in de kerken was... ...nevens alle eerstgeborenen van het vee. Dat is voor iedereen gesneden koek. We weten dat. Maar als je je realiseert dat je daar met een paar honderdduizend man... ...in slavernij verkeert... ...en je hebt die negen plagen daarvoor al gezien... ...dan weet je echt wat er wat aan de hand is. En de laatste plaag die komt dan... zegt Mozes slacht het lam... ...vier dagen van tevoren... ...ga in je huizen, doet je deuren dicht... ...doet bloed aan de oppervlakte... ...want er gaat een engel van de Heer voorbij... ...en wie die tegenkomt, doodt hij. En gaat hij gaat in elk huis. Wij zijn ook aan de dood onderworpen. En we zullen ook sterven. Maar omdat het bloed aan ons leven is... ...zijn we voor God, onze Vader, levend. Ook al sterven we... ...al gaan we terug naar stof... ...Jave heeft gezegd... ...ik ben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob... ...ik ben een God van levenden en niet van doden... Dus wij als kinderen God zijn levend voor het aangezicht van God. Mooi is dat, hè? Om te komen dat het bloed van de Heer aan onze deurpost is aangebracht. Het is dezelfde situatie als die we hier hebben. Die engel des dood, ze gaat hier die nacht voorbij en alle die het bloed hadden aangebracht, bleven in leven. Nou was er nog één probleem in dat land goossen. Er zaten twee gezinnen: de ene in het ene huisje en het andere in het andere huisje. En die ene dat was een vader, ik denk altijd, ik lijk een beetje op hem. Die man die had plezier en die waren aan het dansen en aan het springen, net als wij aan het dansen waren. En ze zei, halleluja, wij riepen ze, want de doodsengel gaat voorbij. Jongens, laten we eten. Ze moesten blijven staan, stok in de handen. Maar die man die daarnaast zat, was een beetje een depressieve man. En die zegt tegen zijn kinderen, oh, als nou die engel maar voorbij gaat, als die nou maar voorbij gaat, alsjeblieft, zag iets eten, zag iets eten. En moeilijk, die man die had het benauwd. Kent u zulke mensen? Kent u zulke mensen? Bij wie van die twee gezinnen ging nou de engel voorbij? Wist u dat er heel wat mensen zeggen? Ja, bij die, uh, bij die man die zo gelukkig is. <lacht> Snap je het? Maar het heeft niks met je zielentoestand te maken. Je moet doen wat Yahweh zegt dat je moet doen. Bloed aan de posten van je deuren en in gehoorzaamheid wandelen. Echt waar? Een hoop mensen denken dat ze door emotie getrokken moeten worden. Ze moeten huilen of lachen of ze moeten halleluja roepen. Maar daar word je helemaal niet gelukkig van. Je moet in je hart vrede krijgen met Jaweh. Je moet naar hem luisteren. En je moet doen wat hij zegt. Want hij zegt, te zuid leven. Vareo, die stond in de nacht op. Al dat gekerm wat hij hoorde. Hij en al zijn dienaren, alle Egyptenaren. Er was een luid gejammer in Egypte. Want er was geen huis waarin geen doden was. Ho, ho, gozer. Dat was vrij van doden. Maar ze hebben het gebrul gehoord van heel Egypte. He, echt triest. Hij ontbood des nachts Mozes en Aaron. Hij zegt: Hier met die mannen. Want ze hebben hem natuurlijk gekweld in die afgelopen tijd. He, met plagen. Maakt u gereed. Gaat weg, zegt hij, uit het midden van mijn volk. Want hij wist het echt. Het ging om die God van Israël. Die was de oorzaak van zijn leed. Zowel gij. Als de Israëlieten gaat. dan moet de duivel gaan zeggen tegen de kinderen van God: ja, wij moeten je dienen zoals hij het gezegd heeft. Je moet niet zondag gaan vieren en al die andere ongein van Rome, je moet gewoon doen God dienen zoals hij het zegt. Zelfs de duivel die zegt het, hè? dat is. Uh... Nou, het is zo lastig moeten wij het, de duivel maken, zo moeilijk als dat farao het had. Tot die alsjeblieft, die gaan weg, dien jij je God. Daar gaat het om. Dan ben je echt los van hem. Dan laat hij los. Neem ook uw klein vee en uw runderen mee, zoals gij gezegd hebt. Maar gaat, uitroepteken. En wil je ook mij zegenen? Nou, dat zullen wij met de duivel dus niet doen. Maar ik denk dat Mozes hem inderdaad gezegend heeft. Hij zegt, nou, hartstikke fijn, dank je wel. Dan dus zal hij nog wel gezegd Gezegend is, ja, die ons de verlossing geeft. Maar we hebben hij vraagt om een zegen. Ik vind het wel mooi hoor. De Egyptenaren, dus al die Egyptenaren waar in Gozen ook daartussen woonden. Drongen eveneens sterk aan bij het volk. Om het snel het land uit te laten gaan. Want zeiden ze, we sterven allemaal nog. Maar al hun eerstgeborenen waren dood en de dieren. Alles wat maar te zien was. Alsjeblieft gaan jullie het land uit. Toen nam het volk zijn deeg op. Daar hebben we het, het ongezuurde rode. Voordat het gezuurd was, want Mozes had nog maar net gezegd, maak je spullen klaar, eet het lam op. Ze konden nog niet eens de broden laten zuren. Ze moesten dus ongezuurd materiaal meenemen in hun rugzakken en zo gingen ze lopen. Dus ze konden alleen maar van ongezuurd materiaal hun broden nog bakken. Ze hebben de baktroggen meegenomen, dat zijn gewoon de pannen. In hun kleren gebonden en op hun schouders. Daar gaan ze. Voorts deden de Israëlieten naar het woord van Mozes. En vroegen van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. Kijk, als Mozes dat tegen ons zou zeggen, dan zouden we het gelijk doen. Want Mozes spreekt namens, ja we. Maar als Mozes zegt, die nou trouw de feesten van de Heer. Ze, ja, dat is een beetje moeilijk, want ik heb Pasen geleerd, en Pinken en zus heb ik geleerd. We doen het ook op allemaal andere tijden. Dan hebben ze moeite met Mozes, dan zeggen ze, ja, maar dat is vroeger. Echt niet waar hoor. De Israëlieten die hadden hier heel goed begrepen, we moeten naar Mozes luisteren. En dan gaat het goed. Tot God die harten van die Egyptenaren even onder druk gaat zetten. Hij maakte dus de Egyptenaren gewillig om al hun goud en zilver te geven. En zelfs de farao oh zegt bid alsjeblieft voor me als je weggaat. Ja, we bewerkten dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren. Dus zeg nooit, er is geen. Een speciale wil bij God om iemand het moeilijk te maken. Nou, echt waar. Als je het moeilijk hebt, kan je behoorlijk door vader Java het moeilijk gemaakt krijgen. Omdat je nog steeds opstandig bent om zijn wil te volvoeren. En zeker mensen die een verbond met hem gesloten hebben. die het bloed van zijn zoon hebben aanvaard. tot verzoening van zonde. als die nog gaan zeggen: Ja, hallo. Je bent zijn eigendom. gekocht en betaald. als hij dan langs de kantjes loopt te rommelen. dan komt er een moment. Dan ga je met je neus tegen de grond aan. En dan denk je tot de duivel je te pakken hebt. Maar dat is helemaal niet waar. De geest van de heer drukt dan zwaar op je. Dan moet je je gewoon omkeren. En dat vindt hij fijn. Dan zeg je vader wil me vergeven. En dan sla je op en dan ga je doen wat hij zegt. Dan heb je geen bevrijding voor nodig. Heb je helemaal geen moeilijke dingen nodig. Alleen maar bekeren. En doen wat Yahweh zegt. Daarna trokken de Israëlieten op naar Ramses. Van Ramses naar Sukkot. Er waren zo'n 600.000 mannen te voet en ze rekenen de kinderen nog niet eens mee. Dus het praat inderdaad over mannen. Dus stel er een vrouw bij je, een man, hebben heb je al 1,2 miljoen en dan hebben we nog een hele zweer kinderen. Laten we het niet te hard uitrekenen, maar hier is toch een miljoenenvolk wat uiteindelijk uittrekt. Die moeten allemaal in die ene nacht naar Ramses toe gaan lopen. Het hele gebied van Goos is 40, 50 kilometer groot. Dus er waren al mensen die moesten al 40 kilometer gelopen hebben voordat ze bij Ramses waren. Maar er was heel die kolom al aan het uittrekken. Snap je dat? hele lange, met ja, kippen, geiten erachter aan, opa, oma, op de kar. <laughs> of trekken. Het is natuurlijk een enorme verzameling aan, aan mensen die gaat lopen. Dus je moet al eerst 40 kilometer naar Ramses voor de mensen die het verste weg wonen. En dan gingen ze naar Sukkot. Op weg naar Sineï. Ook trok er een menigte van allerlei slag met ze mee. Wie is er van ons van allerlei slag? Die hebben wij niet, hè? Hoe oh, staan wij dat? Oké, okay. wij zijn een speciaal slag mensen. Echt waar, prijs de Heer. Ja, leuk, hè? Wij zijn echt de speciaal slag mensen. Ja. Maar er waren dus ook al van die mensen van dat soort slag. die gingen uit Egypte mee met het volk van de Heer. Leuk is dat, hè? Waarschijnlijk waren onze voorvaderen er ook al bij, daar zat tussen. En ze gingen mede de woestijn in. Ik vind het schitterend. Dus die menigte van allerlei slag, dat is echt goïm. Dat zijn heidenen. Maar die trekken met het volk van de Heer op... en die worden helemaal één met het volk... want ze komen dadelijk gezamenlijk onder Sinei... en ze zeggen tegen Jave, wij zullen doen wat u zegt. Ook al zijn er een heleboel die daarna binnen 30, 40 dagen... weer de afgoden gaan maken en gouden kalvers meden... maar dat kost ook acuut het leven... Want er sterven er geloof ik 20.000 in die, uh, als Mozes die ten tafelen kapot gooit, hij zegt, jullie verbond is verbroken. En God zegt, ik ga ze doden. Omdat je dat verbond verbreekt wat met bloed bezegeld is. Kunt u nagaan als een christen die denkt een verbond te hebben met Yahweh, als hij doorgaat met in zonde te leven in afgoderij. Hebt hij echt een probleem. Daarom denk ik dat er heel, heel wat mensen zijn die het zwaar hebben in hun leven. En ze realiseren zich niet dat ze met God een verbond zijn aangegaan, maar niet naar het verbond leven. Het kleinvee huppelt mee de runderen zeer talrijke veestapel. Ze bakten van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen ongezuurde koeken, want het was niet gezuurd. Omdat ze uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten, ook maar Teerkost voor, voor mee te nemen. Ze konden niet zeggen: ik neem voor zes weken eten mee, want dan hadden de zuur in moeten zitten. Denk ik. Ik weet het niet, hoor, ik heb geen verstand van al dat zuur. Maar ze hadden dus geen teerkost. Teerkost is iets wat je meeneemt, dat je het volgende week kan eten en over veertien dagen ook. Ze hadden daar geen spullen voor, want we weten binnen drie dagen binnen zat de mopperen over water en binnen de kortste keren hadden ze zo weinig te eten meer, dan moesten er mannen uit de hemel vallen. En al die keren dat ze een probleem krijgen, mopperen ze op Mozes. Mozes is altijd de pineut. En dat is in het hedendaagse christendom nog steeds zo. Mozes is die pineut, want dat is allemaal oud. Allemaal oud. Maar als je doet wat Mozes zegt, dan weet je ook wat de wil van Jade is. Mozes zelf heeft ook nog gezegd: Hij zal een man verwekken zoals ik. En naar die zeur luisteren. En dat is Yeshua. En Yeshua, daar hebben we het van de week over gehoord, die spreekt de woorden van zijn vader. Hij zegt: Ik spreek niet van mezelf. Alles wat ik hoor van mijn vader, dat zeg ik. Hij heet. Het levende woord. Hij is het vlees geworden woord. In het Hebraeus heet hij de ha-Torah. Wonderlijk, hè? En degene die Yeshua volgen, die zeggen van de Torah moeten we niets hebben, hoewel Jezus ha-Torah is. Leuk is dat, hè? Echt waar. Je krijgt steeds meer fijne dingen in je leven om te zeggen, we zitten op een goede weg om te gaan. Toen zegt Mozes tot het volk: gedenkt deze dag. Exact hetzelfde als met Sabbat. Gedenk de Sabbatdag, zegt vader Yahweh. Mozes zegt namens vader, gedenkt deze dag. Hier heeft hij het over de vijftiende nissan. Waarop gij uit Egypte, uit je slavenhuis, gegaat zijt. Want met een sterke hand heeft Yahweh u daaruit geleid. Daarom mag niets ongezuurd of gezuurd gegeten worden. Dus omdat hij je uit de slavernij gehaald hebt, zo zijn wij uit de wereld gekomen... Hij zegt, je mag niets gezuurd eten. Het is maar een week, hè? Maar in wezen doen we afstand van de zonde. En we zeggen van, ja, ik wil gewoon nooit meer zondigen. Je mag helaas tegenkomen van jezelf tot je fouten maakt. Maar het staat heb, zijn vader, ik heb fouten gemaakt. En dan zet ik knul, ga verder. Daarvoor hebben we een verbond. Niets gezuurd eten. Heden trekt gij uit in de maand Abib. Dat is in ons taal Nisan. Wanneer Yahweh u gebracht heeft naar het land der Kananieten, Hethieten, Amorieten, Chivieten en Jebusieten, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft dat Hij het u zal geven, een land vloeiend van melk en honig, dan zult gij deze dienst in deze maand onderhouden. Gewoon doen. Wat is het voordeel van de Jood, zegt de Bijbel? Hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. En met hun zijn de verbonden gesloten. Wij waren buiten Israël, hadden waren we hopeloos. Want zonder Yeshua, die is deel van dat verbond met Israël, want hij moest zijn bloed laten vloeien. Dus buiten Israël is er geen redding. Want met hun is het verbond gesloten en wij worden door Yeshua heen op, geënt op die wortel, op die stam. En die stam is Yeshua. En Yeshua, die komt met de goede sappen naar boven toe en die lopen dus in onze takjes en we dragen vruchtjes. En vruchten zijn gewoon de gehoorzaamheid zoals God het ons leert. Dat water wat hij trekt naar boven toe is gewoon het levende woord van God. Yeshua is het levende water voor ons leven. Houd dan deze dienst in deze maand. Ik snap je nou tot ze in honderd zoveel na Christus gaan zeggen. De joden, de kerk uit die messianen eruit. Hun toren overboord en we gaan zondag vieren en we gaan Maria aanbidden. We gaan witte donderdag doen en goede vrijdag. En we gaan Pasen niet meer op de woensdag doen maar op de zondag. En we zeggen de paas is niet meer de dood, maar paas is de opstanding. Heb je ooit zo'n dwaasheid gezien? We hebben allemaal Rome gevolgd, of je nou hervormd, geïnformeerd, pinkster, charismatisch bent. En wij moeten ook nog steeds die lucht kwijt. Want we dragen nog steeds bepaalde gevoelens met ons mee. En ik vind het leuk van Louis dat hij zegt: Joh, wat ik vroeger met kerstfeest had, ben ik nu met uh, ongezuurde brood te krijgen. Nou, hebben we ook heerlijk gegeten gisteravond toch? We hebben een lamsvlees gehad met pruimen en peertjes erin. Hè? Moet je maar eens een ang vragen. Echt waar. Zeven dagen, zegt die ongezuurde broden eten. Nou, wij hebben geen ongezuurde broden. Alleen maar bij de tafel, stukjes erbij. Hè? Daarnaast kun je nog heerlijk dineren. En op de zevende dag zal er nog eens een feest zijn van jaren. Dus we hebben vandaag feest op, uh, wat is vandaag, donderdag. En volgende week hebben we op woensdag. Dan hebben dus de zevende dag, is ook weer een Sabbat voor de Heer. Ongezuurde broden zullen gedurende zeven dagen gegeten worden. Je moet het dus gewoon doen. Dat wil niet zeggen dat je geen aardappeltje kan koken, maaltijd maaltijden. Maar je moet gewoon ongezuurde broden eten en de Heer danken dat je mag herinnerd worden aan het feit dat je ooit uit je, je slavernij getrokken bent. Want we waren echt slaven. Wij zijn echt niet beter dan de mensen die nu in de wereld wonen. We hebben dezelfde beweging in onze ziel. Als wij zeggen: Kijk dit, die viezerik. echt waar? We hebben in dezelfde modder gedraaid vroeger. Ongezuurde broden, zeven dagen lang, niets gezien bij u worden, niets gezuurd. Uw hele gebied, er mag geen zuurdeeg worden gezien. Nou, dat vond ik natuurlijk heerlijk. Afgelopen week heeft iedereen natuurlijk zijn huis schoongemaakt. Alles wat ermee te maken, overboord. Het is heerlijk echt waar op die dag zult gij uw zoon uitleggen nou daar zijn we gisteravond weer mee begonnen het is jammer dat wij onze kinderen niet dit hebben geleerd toen ze klein waren maar als u vandaag begint om je jonge kinderen dit elk jaar weer te vertellen als je aan de maaltijd zit papa, waarom moeten we nou twee keer in de zout water dopen dat vinden ze vies ja toch, die peterselie in zoutwater en dan, je krijgt de tranen van in je ogen maar dan kun je het uitleggen, want gelukkig dat duurt maar een half uurtje. En dan mogen ze weer eten van tafel wat ze willen. Maar die kinderen moeten het ingeprent krijgen waarom ze ooit uit Egypte zijn gegaan. Als wij onze kinderen dat niet vanaf vandaag leren, en dan hebben we er nog 10, 15 jaar de tijd voor, dan leren ze het nooit meer, of met een hoop moeite. Wij doen er alweer jaren over om het goede gevoel erbij te krijgen. Dus op die dag zul je het je zoon uitleggen. Dit is ter wille van ja, mijn jongen wat hij gedaan heeft bij mijn uittocht uit Egypte mijn hè? dat staat niet van mijn vader nee, mijn uittocht uit Egypte mooi hè? het zal u zijn als een teken op je hand wat je doet als een herinnering tussen je ogen wat je ziet en er komt de reden op dat de wet van Yahweh in je mond zij. dat is heftig hoor weet je wanneer er pas iets op uw mond komt als het in je hart is want daar oordeelt God je op niet op die gewassen handjes van die fariseeërs, die zeggen de je onrein van nee. Wat er in je hart is, dat moet op je mond zijn en dan zeggen. En de Bijbel die gebruikt altijd het woord mond als het over serieuze zaken gaat. Want als je het over lippen hebt, heb je een heel ander woord. Dus wij praten niet met onze lippen, maar met onze mond. Want die zit verbonden aan ons hart. Moet u maar goed over nadenken. Herinneringen op dat, uw, hè, op dat de wet van Jabe in uw mond zij, Die moet je gewoon Zeggen. Want met deze sterke hand heeft Yahweh u uit Egypte geleid. Gij zult deze inzettingen onderhouden op haar. Hoe heet het in het Hebreeuws? Amen. Wie was dat? Punt erbij jongen. Er was er weer eentje, hè? Moadim. Ja, Moadim, dat is een van de eerste keren dat al in de schepping verhaal verteld wordt. Waarom zijn de zon en de maan aan de hemel? Dat is voor de Moadim. Voor de, feest, voor de vaste tijden van de Heer. Nou zegt hij, op die vaste tijden en dan ook nog van jaar tot jaar, totdat de paus komt. Dan is het over. Zie je? Ja, hij is plaatsvervangen van Jezus Christus op aarde, zegt hij. Hij zit op de troon. Ja, Yeshua zit wel heel veel kilometers hoger. Maar mensen, hè, dat is eigen macht dat je eigen iets toe. Ja, zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam aan de rand van de woestijn. Mooi hè? Nou staat hier, Jaweh ging voor hen uit. Ik dacht dat ik ooit eens wat anders gelezen had. Tot er een engel meegestuurd was. Wonderlijk hè? Toch gaat Jaweh voor hen uit. Overdags in de wolkkolom om hen te leiden op de weg. En des nachts in de vuurkolom. Om hun voort te lichten. Zodat ze dag en nacht konden voortgaan. Wie gaat er voor ons uit? En hoe gaat Yahweh voor ons uit? Omdat we zijn woorden op onze mond hebben. We zeggen, zo spreekt de Heer en zo gaan we. Ook al staan we te rillen van de angst. Helaas doet Israël dat een jaar later ook voor de grens van Canaan. Dan zagen ze die grote reuzen. En dan zeggen de tien van de twaalf, dat gaat niet lukken. Ze stonden te bibberen. Dat gaat niet lukken. En Jozua en Caleb zeggen... ...hun schaduw is al geweken. Kom op zegt hij, gaan we ze halen. Want God had gezegd... ...ik zal ze voor je uitdrijven. Ze hadden niet eens hoeven te vechten. Gods kinderen hoeven alleen maar op de duivel af te lopen... ...en hem in zijn ogen te kijken. Dan rilt hij af. Alleen Gods kinderen snappen het niet. Ze gaan eigenlijk... ...die grote reuzen uit de weg, want ze zijn bang. Als je bang bent... ...dan zou je nog veertig jaar in de woestijn moeten zitten... En velen moeten de sterven in de woestijn en hun kinderen gaan dan het land in. Waar wil je bij horen? Wil je je land nu in bezit nemen? Het is een vreugde om de woorden van Yahweh op je mond te hebben. Je moet zeggen, zo zegt hij het. Als Yeshua een woord sprak, was het altijd in overeenstemming met de Torah. Als wij woorden spreken, moet ze in overeenstemming zijn met de Torah. De vijf boeken van Mozes en de profeten. Als we de woorden van God kennen, de Torah kennen, dan herkennen we ook Yeshua. Want als ze hier een andere Jezus komen prediken en zeggen dat is Jezus. Dan laten ze je een Jezus voorspiegelen die de zondag viert. Ja dat kan helemaal niet. Dat zal wel een andere Jezus wezen. Weet je dat er heel wat dingen zijn in ons leven die we tegenkomen. Terwijl we vroeger daar met enthousiasme in gewandeld hebben. Maar het is een andere Jezus die zondag viert. En geen broer van Yeshua. Ja wij gingen dus voor desdaags, desnachts. Zodat ze dag en nacht konden voortgaan. Dat moeten wij ook doen, op exact dezelfde manier. Zonder ophouden bleef de wolkolom desdaags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk. Wij lopen niet voorop, nee, de Torah gaat voorop, want de Torah is het op gestelde woord van Yahweh. Yahweh sprak tegen Mozes, want die hoorden het, en Mozes zegt het tegen het volk, en later schrijft hij hem op. En uiteindelijk wordt er uit Maria de vlees geworden, Torah geboren. Mooi is dat, hè? Dan wordt het woord Torah... ...wordt vlees. Als je Yeshua ziet, dan zie je gewoon vlees geworden woord. vlees geworden Torah. Als ze ons zien, de mensen... ...wat gaan ze zien? Vlees geworden woord van God. Want we spreken als Yeshua, we denken als Yeshua... ...en we doen als Yeshua. En hij is ons beeld van God. Dus als het goed is, lieve mensen... Dan zullen de mensen die u ontmoeten zeggen: Ik heb zo'n schitterende ervaring gehad. Ik heb iemand ontmoet. En dan gaan ze vertellen wat je gezegd hebt. Nou, je hebt alleen maar de woorden van Jaweh gesproken. Dus ze kunnen niks anders doen als wat jij gezegd hebt weer aan anderen vertellen. Dan komen ze weer mensen tegen en zeggen: Ah, je bent allemaal gek, die mensen die zijn wetties. Moet je uitkijken. Moet je echt vooruitkijken. Eén ding is duidelijk: Jaweh sprak tot Mozes. Zeg tot de Israëlieten. Is er iemand onder u die Israëliet is? Eentje maar, twee, drie. Wat betekent Israëliet ook weer? Juist, wat is El? Dat is God, hè? En Isra? Strijden. Wij hebben allemaal met God gestreden, want we hebben de woorden van God gehoord. We hebben zijn Torah gehoord. We hebben de verzoening gehoord door Yeshua's bloed. We hebben het aanvaard gedoopt met hem in zijn dood en opgeslaan in nieuw leven. Amen. We hebben dus daadwerkelijk een strijd gevoerd met El, met God. Uiteindelijk hebben we gebogen. En we zijn door hem aangeraakt. Alleen Jacob, die ging door zijn heup. Want die engel die was wel erg heftig. Wij mogen nog gezond rondlopen. Zeg tot Israël dat ze teruggaan en zich legeren bij piha Hagerot, Tussen Migdol en de zee. Recht tegenover baal Zephon, Zult gij u legeren aan de zee. Hé, hey, de een speciale opdracht van God. Moet je gelijk doen als hij dat zegt, want hij heeft een goede reden. Dan zal varen van Israëlieten denken, denken, zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hun de weg versperd. Want als ze dus naar die zeeengte toe lopen tussen de bergen door, krijgen ze alleen nog maar een stuk strand en dan kunnen ze niet meer weg. Maar ze kunnen ook niet meer terug. Het is een iets andere plaats dan dat wij ooit geleerd hebben. Maar als je ziet hoe die weg loopt van Israël, dan zitten ze gevangen in een trechter. Maar ze komen precies in een trechter van de Rode Zee Arnhem, waar die zee heel diep is en waar zij er overheen gaat, zit een hele grote dam. En er staat maar een laagje water op. Als je het ziet op de foto's, dan zeg je, jongen, jongen, is dat mooi. Maar goed, zo heeft de heer het gewild. Hij zegt, Farao, die zal denken dat jullie verdwaald zijn, want je kan daar nooit meer een kant op. Een, doodlopende een soort doodlopende weg tegen de zee aan. Ik zal in het hart van varen overharden. Wie verhard? Zult u het onthouden? Wij denken zo vaak dat de duivel het doet. Dat is echt niet waar. En wee als je een verbond met God hebt. En je wil niet wandelen in zijn wegen. Of je wordt zelfs vijandig. Zoals die faro's hart verhard, verhardt, verhardt hij ook ons hart. Faro's hart heeft hij verhard. Want hij heeft uiteindelijk gezegd, ik zal door hem heen de hele wereld laten zien wie ik ben. Dus Farao heeft wel een bijzondere positie, maar hij had een bijzonder harde kop, want hij zegt, ik ben God. En als Israël komt vragen om hun God te dienen in de woestijn, dan zegt hij, wie is die God van jullie? Dat ik naar hem moet horen. Hij had tien plagen nodig om helemaal murf te zijn. Ook door God. Maar hij is nog niet klaar met jaren hoor. Hij zegt, ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik mij aan Farao en aan de hele legermacht verheerlijken. Hoe gaat hij zich verheerlijken voor de legermacht van Farao? De Egyptenaren zullen weten dat ik ja ben. En dat gaat hij doen. Ze verdrinken allemaal in de Rode Zee. Noem je dat verheerlijken? Maar de hele wereld weet het op de dag van vandaag dat het leger van Farao de golven in ging. En ze hebben later nog de wielen van de kar gevonden. Ik heb de foto's van het internet gezien. Echt mooi. Toen aan de koning van Egypte bericht werd dat het volk gevlucht was, veranderde de gezindheid van Farao. Hé, hey, wie veranderde zijn gezindheid? Ja we. Dit nou zal ik hem hebben. Dus hij verandert de gezindheid van Farao. En van zijn dienaren ten aanzien van Israël. Ze zeiden: wat hebben we gedaan dat we Israël uit onze dienst hebben ontslagen? Ze waren hun knechten kwijt, ze waren boos. Waarschijnlijk waren ze alweer gelijk vergeten dat er alweer duizenden eerstgeborenen gedood waren. Ze werden zo fel op Israël. En soms als je te veel praat over je Heer, dan krijg je ook zelf mensen in je leven die haters van je worden. Echt waar, als je veel over de Heer vertelt, dan zeggen de mensen die de Heer niet zo geliefd zijn, die zeggen. Die gaan gekke dingen tegen je doen. En gekke dingen tegen je zeggen. Nou, die gezindheid kan behoorlijk veranderen van mensen. Want Farao oh, die denkt: ik ga ze achtergaan. Ik ga ze weer halen. Daarop spant hij zijn wagen aan. Nam zijn volk met zich. Hij nam 600 uitgelezen wagens. Nou, er waren 600.000 mannen van Israël. Voor elke duizend mannen een wagen. Snap je het? Die heeft de messen aan de zijkanten. Dus 600 uitgelezen wagens. Ja, dat waren al de wagens van Egypte en volledig bemand. Die gaan erop af. Yahweh gebruikte het tweeledig. Farao, die denkt, ik ga die gasten halen. En Israël denkt, oh, daar komt hij. Maar Israël snapt nog niet tot alles in de hand van Yahweh is. Ze staan te rillen als rietjes. Ze schreeuwen om hulp. Zelfs Mozes kan dat niet meer uh, mannen. En dan roept hij ook dat God, doe maar gaat verder. Nou, ze steek je met Onmogelijk, ze komen door een dal heen, op een soort strand uit, behoorlijk groot hoor. En er kan geen kant meer op. En ze een steekje sterk katsen. En nu kun je dus zien, tot onder dat wateroppervlak, er kan gewoon een zeeschip overheen varen, als dat water daar wegzakt, heb je gelijk een hele brede brug naar de overkant toe. Die ligt er nog steeds. Volledig bemaakt. Zo verhardde Jahwe het hart van Farao, de koning van Egypte zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort. Door een verheven hand geleid. Ja, vind je het gek? De hand van Jare erboven. Die gaat voor hen uit. Met de wolk. Met vuur. Hij zal strijden. Onderlijk, hè? Nou, wat gaan we doen? Het is maar een klein stukje. Want we hebben natuurlijk maar nou, pas de eerste dag van het ongezierde brodenfeest. Het is schitterend als je doorgelezen mag. Je het thuis doen. Dan krijg je volgende week ook de kans om te preken. Nou jongens, we gaan erover verder praten. Maar je moet die verhalen lezen en uitspitten. He, Ik ben dat je kan Ja. Dat je uit Ja. Maar Juist. Inderdaad. Voor jou is het moeilijk, voor mij was het ook hartstikke moeilijk. Hoewel ik voor een sabbatkeuze keuze in één nacht helder was. Ik ging ook één nacht om, dat breekt natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar er zijn andere dingen waar ik ook maanden, maanden, maanden mee moeten tobben voordat ik het losliet. Het is een. Uh, Johan, je wilde wat zeggen? Ja, ik. Ja, tuurlijk. dat vandaag van niet Inderdaad. Ja, hebben lang, Hoe lang vier je naar Sabbat? Hoe moeilijk het niet is. En de gedachten die je hebt. Het idee dat je vaste pilaren loslaat. Het feit dat je je kinderdoop loslaat. is dus ik ga gedoopt worden. Dat zijn toch allemaal stappen. Ik dacht, ik raak mijn fundamenten kwijt. Met mijn gifmeerde mijn hoofd. Maar naarmate dat ik mijn fundamenten los ging laten. Die ik meende te hebben. Nou, er kwamen zulke heerlijke dingen voor terug. Want als je doet wat ja weer zegt. Dan komt je pas het overwinning. Maar het dood. Wij zitten dus in de vrije Nederland. Om het te weten. Ja, inderdaad. Maar je moet er wel goed over praten met elkaar. Want dan kun je elkaar dus ergens doorheen halen om te zeggen, oké, okay, nou ga ik. En het wonderlijk is, je krijgt veel tegenstand. Uh, die christenen in de wereld, die krijgen tegenstand van de heidenen. Wij krijgen zelfs tegenstand van de christenen. Die zeggen allemaal, oh, je bent gek geworden. ja, die is wettisch geworden. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. we zijn niet wettisch, We leven gewoon door genade. Zus. Ja, natuurlijk. Ze moesten een dag, een avond eerder dit houden. Dan denk ik, wat krijgt die Yeshua? Nou toch, het is toch pas morgen, hè? Ja, als je dit gaat houden, echt waar, niemand gaat met uh, ongewassen aan een dit zitten. Dat is heilige tijd. Ja, maar ze waren door Yeshua al gewaarschuwd. Ze moesten een man achterna lopen en daar moesten ze aan vragen van is de zaal gereed voor de meester. En dat was een bijzondere ervaring. Maar niemand gaat er aan een zedemaal zonder dat zijn voeten gewassen waren of wat dan ook. Hij kwam geen vuile voeten wassen. Hij ging ze laten zien wat dienstbaarheid was. Hij de koning der koningen boog voor zijn, uh, voor zijn knechten. En al wel Peter zegt ja aan, aan, mij, aan mijn lijf geen polonaise. Nou zegt hij, als ik je de voeten niet was, heb jij geen deel aan mij. Dat moet je onthouden. Echt, ja, ik waar. dat allemaal Nee, echt niet waar hoor. Dat is een zaak die is voorbereid geweest. Daarom is het voor ons zo leuk, of leuk, gewoon fijn dat wij die avond gebruiken. Om onze eigen avondmaal te doen met de voetwassing en het ongezuurde brood. Want verder doen we het hele jaar en je kan een tafelbrood breken. Ja, kun je ook de dood en de opstanding van Christus gedenken. Want dat kun je het hele jaar doen. Zoveel malen ga je dat doen. Hè, gedenk de doden, eren, Maar met eh, of Pesach. Ongezuurde broden op de manier zoals je Sjoerd heeft geleerd En dan heb je op de 15e Nissan weer de gewone sedemaaltijd Die de joden al doen vanaf de uittocht Het is echt uh, mooi om het uh, op volgorde te krijgen En het wordt elk jaar mooier Zo'n gevoel als wat Louis zegt had ik met kerstfeest Ja dat krijg je dadelijk met Pascha, Dat krijg je met, uh, met roshasjana Dat krijg je dadelijk met uh, Loofhuttenfeest, Je krijgt het met uh, grote verzoendag en je hebt nu al gezien, we doen het een jaar of drie met elkaar, vier. En elke keer, ook met grote verzoendag, zeg je, tjonge wat een dag om na te denken. He? Nou, elk feest krijgt zo zijn indrukken. Lieve mensen, laten we met vreugde ongezuurde broden eten. Want het is een bevrijdingsdag, een bevrijdingsweek. En de liefhebbers voor een kopje soep is ook gelegenheid voor. Dan zeggen we, Gaksemeach, Matzat, Sabbat Shalom. Amen.